Het is bewolkt en nevelig, plaatselijk kan ook wat mist ontstaan. Temperatuur ligt rond de 7 graden. In de ochtend is het nog grijs, later op de dag kans op zon. Middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Out of a dream, Begin van de derde deel. de nacht in het anders het muziekprogramma van de vader op radio 1. En waarin je vooral kon luisteren naar het gitaarspel van Steve Kaan. Steve Kaan is de zoon van tekstschrijver Sammy Kaan. En de man die uh, begon, die. Uh, Steve Kahn, allereerst een opleiding uh, voor slagwerk en piano... maar later toen uh, had hij toch zoiets van, ik ga lekker op die gitaar verder. En hij specialiseerde zich daarin. Zijn grote voorbeeld was, uh, en is nog steeds, West Montgomery. En voor verdere gitaarstudies ging hij naar de Universiteit van uh, Californië. Hij heeft zelfs een even deel uitgemaakt van uh, Bloodsweat en Tears. Deze is Steve Kahn. Die hoorde hem dus uit uh, 2006 met het nummer You Stepped Out of a Dream. De derde uur de nacht in de anders bij de Vara op Radio 1 staat. En het teken van de humor, want zo over een kleine twintig minuten... dan kan je gaan luisteren naar het leukste uit Spijkers met koppen... van afgelopen zaterdag. Maar nu laat ik iets horen uit Schiel van afgelopen week. Daar was het optreden van Anouk... Dat is zo'n trouble, babe. Oké, okay, kan je even wachten? Luister dan, want mijn microfoon staat een beetje omlaag. Oh nee, wacht even. Sorry, Giel. Ik doe even mijn. Sorry, ik doe even mijn, mijn schoenen uit, want mijn microfoon staat. Ik heb hele toffe schoenen namelijk. Kijk, check! <lacht> Mijn lijst, was, ze zijn iets te hoog. Mijn microfoon is uh, te laag, dus ik doe ze even uit. Oh, anders moeten weer mensen komen. Ja, let's do it. you'll never be. Now I ain't no homewrecker, cause you deserve that killer bee, honey. And if you're up for anything but easy, let me reply, it's gotta be me. You can't imagine what I'm going through, when all those ladies stop and stare at you. Now come on and get it, now let's get higher, cause I'm the kind of girl. and get it! Now come on and get it! Now come on and get it! Now you put it on me, I'm taking you higher. I'm ready, yeah, I am. Mm. Now come on and get it, 'cause I got the fire. Now you put it on me, I'm taking you higher. I'm ready, yeah. Come on and get it, 'cause I got the fire. Now you put it on me, I'm taking you higher. I'm ready. Yeah. Now come on and get it, 'cause I got the fire. Now you put it on me, I'm taking you higher. I'm ready, yeah. Let's go. Huh. We're living it up now. Hey, now give it it up. Anouk. Zoals uh, vorige week klonk bij het ochtendprogramma van Giel Beelen... je hoort een uh, akoestische versie van haar uh, hit Kellaby Anouk... die 11 maart zal optreden in uh, Gelredome. En wat uh, Anouk vorige week nog niet mocht vertellen... dat de Jan Smeets dan afgelopen middag. Anouk zal ook optreden op Pinkpop. Over Pinkpop uh, later nog in dit programma. Herbert Greunemeyer, daar wil ik nog iets van laten horen. Maar nu laat ik je iets horen van een uh, tot nu toe nog uh, redelijk onbekende band, helemaal onbekende band hier in Nederland. De naam van de band White Denim. Ze komen uit Oosten. MUZIEK Something I ought to be seeing What started up in my head Ended out in my fingers Now I'm sleepless in bed As the last notes linger In a mystery room That's called Winning combination With 14 pairs Bringing 28 days Feeling every cup Lifting my hands To the safe sustain We're all watching When you start being sound Denham, de naam van de band uit uh, Austin Texas... en het nummer dat ze speelde, Keys. Afgelopen week was ik dus even in België... en dan luister je ongemerkt voordat je het weet naar Vlaamse radio. En deze artiest komt daar toch vaak voorbij. En die komt ook binnenkort naar Nederland... voor optredens in Austerlitz en in het Limburgse Gulpen. Willem van Manderen, de 70er al gepasseerd... maar nog steeds actief, hier is hij met eigen God eerst... Wie schiep de moslims en wie schiep de joden en Taliban, volk van Afghanistan? Wie schiep de heil, godloze en de katoenplukkers van Oezbekistan? Schip ja, we misschien ook de pihmeien. En bedacht die voor de schiema, dat is koud lot. En die dorre woestijnen, voor de magere berbers. Of was dat Allah, was dat Jehovah of God? Die dorre woestijnen, voor de magere berbers. Of was dat Allah, Jehovah of God? te heel handig die kasten en die wedergeboorte, zodat de pasja daar rustig regeert. Wie verzond al die verstekende fabels en die uitverkoren flauwel en dat ultiem paradijs voor de zelfmoordkrijgers een blik naar achteren. Verstand op nul, dat u in paradijs voor de zelfmoord krijgers de blik naar achter, en verstand. In amper zes dagen, de wereld aan het eindeloos vier moment. Maar de zevende dag viel hij diep in slaap al alles dat naïef vertelde bent We weten zo weinig van zoveel geheimen, van kleuren en rassen en het warm van het heelal. En zo bedacht de mens zelf zijn schepper. Elk volk zijn godje dat hem beschermen zal. Zo bedacht de mens zelf zijn schepper. Elk volk zijn godje dat hem beschermen zal. Volk is een gruwel. Die God meedoen, die doet meer zo leid. Ik geloof niet in een God dat de tanden bewapend. In die oele God on my side. Zwijg mij van al die wrokkige goden. Zij ja, weet ze, Allah. Die zin al dat, vertel ons liever. Van vriendschap en vrede en het eerlijk deel. Kleinkunstenaar, 72 jaar is hij geworden. Begin van uh, vorige maand moet ik zeggen, want inmiddels zit het alweer uh, op de 1e maart. Uh, 72 jaar is hij geworden, maar nog steeds actief. Wat ik al zei, komt uh, eind van deze maand voor twee optredens naar Nederland. Het eerste zal plaatsvinden op zondag 25 maart in uh, Austerlitz in het beaufort -huis. En vervolgens woensdag 28 maart in uh, Gulpen-Witte in de Kloosterbibliotheek. Dat is een hele fraaie locatie. Ik ben er een keer geweest. Alleen als je denkt van, oh, daar wil ik er ook naartoe. Dat kan niet meer, want die voorstelling in Gulpen-Witte is uitverkocht. Maar je kan Willem van Manderen wel nog gaan bekijken in Austerliet. En verder natuurlijk ook vlak over de grens. Als je in Brabant of Limburg of Zeeland woont, dan is dat ook de moeite waard. Willem van Manderen, eigen god eerst, zo'n die... I'm <laughs> in een studio in Hollywood. Jesus is just alright. The Birds. Even zo over de uitzending van volgende week. Dat gaat een hele apart worden. Dan maak ik plaats voor Meta de Vos. Meta de Vos, inderdaad, die uh, jarenlang bij Kink FM heeft gewerkt. De zender bestaat niet meer, maar volgende week... dan is ze weer te horen hier via de VARA Radio 1. En dat in het kader van de Nacht van de Internationale Vrouwendag... Tussen 2 en 6 hoor je alleen maar muziek van en door vrouwen. En toen dacht ik bij mezelf, daar hoor ik niet bij. Ik wil er wel bij zijn, maar als presentator hoor ik daar niet bij. En Meta de Vos die zal die uren tussen 2 en 6 presenteren. De nachting dan dus volgende week dus geheel in de teken van de vrouw... in het kader van de Internationale Vrouwendag. 8 maart is het dan... Maria McKee. Die zingt een liedje uit een film. Hier is het nummer Show Me Heaven... Of Thunder, dat was die film waarin dit liedje voorkwam. Een liedje dat heet Show Me Heaven, waarin je kan luisteren naar de stem van uh, Marie McKee, die hiermee in Nederland ook nog een nummer 1 hit had. We zijn toegekomen aan het leukste uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag. Je kan zo dadelijk gaan luisteren naar de columns van Wim Daniels en Martijn Koning. Er is het uh, cabaret met onder andere Dolph Jansen en er is het live optreden van Jella Amersfoort. Maar voordat je gaat luisteren naar de column van Martijn Koning... is er nog even een hele oude plaat uit een ver verleden. Ook weer een vrouwenplaat. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? mm -hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mhm. -mm. By the way, where'd you We see that's when I fell for the leader of the past.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 mensen, deze week werd mijn aandacht gegrepen door een fantastisch natuurfilmpje op internet. Normaal gesproken gebeurt dit alleen in verre warme landen, maar ik zag een reiger die werd besprongen door vier leeuwen. In Nederland. Het was dan wel een artist, maar toch. Een blauwe reiger was nietsvermoedend bij het water neergestreken in de leeuwenkuil van de Amsterdamse dierentuin. Hij had niets door omdat de leeuwen helemaal verstopt achterin het verblijf bij elkaar lagen. En die leeuwen dachten, hey, dank je de koekoek, wij gaan zo ver mogelijk van die rare mensen met een camera zitten. En als je iets wil filmen, dan film je maar die saaie reiger daar. En ze zeggen, hé, hey, een reiger! Die leeuwen spotten de reiger en komen meteen in actie. Die vogel had geen idee wat hem overkwam. En dat verwacht je ook niet als reiger. En ineens vier leeuwen in je nek. De enige natuurlijke vijanden van een reiger in Amsterdam... zijn pitbulls en dansende homo's op een boot. De reiger keek nog even paniekerig in de camera. Je hoorde hem bijna roepen... "Hey, als ik straks bij de eerste hulp ligt, dan wil ik niet gefilmd worden. Zo ver is het niet gekomen. De reiger heeft de korte exotische ontmoeting niet overleefd. Mijn ouders gebruiken nog steeds nette en reflecterende spiegeltjes om de goudvissen in de vijver te beschermen tegen reigers, maar de truc is dus gewoon een stuk of vier leeuwen. Zo simpel is het. Vier leeuwen in de achtertuin en je hebt nooit meer last van reigers en ook niet van de schreeuwende kinderen van de buren of de buren. Je hebt nergens meer last van, als je binnen blijft tenminste. Ik speelde het filmpje opnieuw af en zette het beeld even op pauze, vlak voor het moment dat de leeuwen de reiger in de gaten krijgen. Ik keek naar die reiger en ineens zag ik Job Co Statig, deftig, bewegingloos sturend in de Hofvijver. Telkens achter het net vissend en geen flauw benul in wat voor levensgevaarlijke leeuwenkouw hij zich bevond. Cohen streek neer in Den Haag om te debatteren, te leiden... en om kordaat op te treden, maar overleefde het niet. Hij schoot tekort en er werd ook nog eens flink op hem geschoten door wilders, door irritante verslaggevers. Elk minuscuul foutje werd betrapt en elke uur uh, keihard afgestraft. Het werd bijna pesten. En daar moet een politiek leider in deze tijd tegen kunnen. En dat zal best, maar had hij het kunnen verwachten... dat hij tegen dat soort zaken moest kunnen? Hoe groot is de kans dat je als reiger in Nederland bij de gracht gaat zitten... en plotseling wordt besprongen door leeuwen? Die zou je nooit voor mogelijk hebben geacht. Job Cohen bleek niet bestand tegen de continue druk en het getreiter op Binnenhof. De Partij van de Arbeid dobbert inmiddels koersloos alle kanten op... en als het niet oppast heeft het straks net zoveel zetels als een barkruk. Cohen besloot het boetekleed aan te trekken. Speciaal voor de gelegenheid gebreid door de moeder van Hans Spekman... en kondigde zijn aftreden aan. En het vrangen is een beetje dat het echt een verdomd goed optreden van hem was. Daar stond ineens een leider. Niet hakkelend, maar vastberaden en to the point. Tijdens zijn aftreden vond Job Cohen zijn politieke mojo terug. Eigenlijk had hij moeten zeggen dat het een vergissing was om te stoppen... en dan toch door zijn gegaan. Want wat maakt dat kleine beetje gezichtsverlies nou uit? Even door de zure appel heen bijten. Ik heb zo vaak gezichtsverlies geleden... dat ik blij ben dat ik ochtends voor de spiegel nog wat zie. Ik heb door ontelbare zure appels heen moeten bijten. En één keertje was het geen zure appel... maar toen had ik net mijn tanden gepoetst... En was het alsnog onaangenaam. Ik vind het zo jammer dat iemand als Job Cohen als een aangeschoten reiger besmeurd met pek en veren Den Haag is uitgebonzoerd. Iedereen zag het aankomen, maar het blijft eeuwig zonde. Het zal een hele moeilijke beslissing voor hem zijn geweest en je zag nog steeds de frustratie van hem afdruipen, maar je zag ook de opluchting. Hij maakte nog net geen huppeltje toen hij wegliep. Eindelijk gestopt en voorlopig genoeg vrije tijd om het allemaal rustig aan te doen en alles te laten bezinken en lekker een keer een dagje naar artis te gaan. Tot ziens. Zij prinses van Paradiso Ze doet niets scheks, ze danst alleen Maar iedereen danst om haar heen De haar zit goed, de make-up ook Haar kleren ruiken straks naar rook Heel de zaal is in de ban Van haar mijn woensdagavond vlam Prinses van Paradiso Net als je fantasie zo Leven zegt, het is onvoorstelbaar Niemand zoals zij Prinses van Paradiso Woensdagavond koningin, de zaal danst en gaat uit zijn dak, en zij staat middenin. Ze kent het spel van het verlangen, weet wanneer ze stoppen moet. Ze kent de leugens die je inzet, oh die kent ze al te goed. En ik, ik ben haar vriendje. Ze kruipt ochtends bij mij in bed. Dromen jullie lekker verder, dromen jullie lekker door, prinses van Paradiso. Net als je fantasie zo leven zegt: het is onvoorstelbaar. Niemand zoals zij, prinses van paradijs zo. Oh. koningin, de zaal danst en gaat uit zijn dak. Zij staat middenin, middenin. Oh, ah. oh, ah, ah. Avond vaste prik is zij prinses van het verlangen. Vanaf het balkon zie je alle ogen van de mannen die ze om haar vinger wint. Het avontuur begint verblindend, maar stop meteen als jij denkt dat ze jou haar spel laat winnen. Van Paradiso, net als je fantasie zo. Leven zegt: het is onvoorstelbaar, niemand zoals zij, prinses van Paradiso. Woensdagavond koningin, de zaal danst en gaat uit zijn dak, zij staat middenin, oh, prinses van Paradiso, oh. net als je fantasie zo. Oh. Leven zegt, het is onvoorstelbaar, niemand zoals zij, prinses van Paradiso. Oh. Woensdagavond koningin, de zaal danst en gaat uit zijn dak, zij staat middenin, zij staat middenin, zij staat middenin. Waar iedereen al een tijdje bang voor was, gebeurde afgelopen maandag. Job Cohen stapte op als leider van de Partij van de Arbeid. Peilingen waren soms nog slechter dan die van het CDA. En Cohen vond dat hij niet de juiste man was om de partij uit de ellende te gaan slepen. Op zoek naar een nieuwe leider. En een aantal kandidaten hebben zich inmiddels al gemeld. Met zo'n beetje alle Partij van de Arbeidleden, meestal op zaterdag, in de vloer zitten. Gaan we gewoon hier en nu de nieuwe leider kiezen. Het is tijd voor Partij van de Arbeid, de battle. Een applaus voor de presentator, Henk Neushoorn. Ja, ja, ja, ja. Goedemiddag, dames en heren. Oh, oh, oh, wat wordt het spannend. We gaan vanmiddag de nieuwe leider kiezen van de P van de En wie gaat dat dooie paard uit de mollen trekken? Wij zijn allemaal ontzettend benieuwd. Dames en heren, mag ik u voorstellen, al onze deelnemers. Allereerst, Diederik Samson. Hallo. Ja, ja, Ronald Plaster. Goedemiddag. Uh, nee, Bahad Albarak. Ja, hallo. En Martin van Dommel. Uh, ja, Martijn van Dam. Ja, ja precies, ja. Goed. Nou jongens, uh, hartstikke leuk dat jullie meedoen. Uh, jullie willen natuurlijk de opvolger worden van Job Cohen. En ook, oh, oh, oh, wat heeft hij er een potje van gemaakt? Dat mag natuurlijk geen tweede keer gebeuren. En dus gaan we kijken of jullie het goed doen... daar waar Job Cohen het verprutst heeft. De eerste ronde is voor Ronald Plasterk. Dat is de cijferronde. Ronald, heb je je cijfers paraat? Je tijd gaat nu in. Oké, okay, um... Noem een cijfer, Ronald. Kom op. Uh, zes. Nee, zes is niet goed. 13? Nee, is niet het goede antwoord. Het juiste cijfer was namelijk. 11. Ah, shit, ja. Ja, ja. elf, ja. ja, ja. Echt zo'n O oh ja-vraag. Ja, had je natuurlijk moeten weten. Zonde, zonde, zonde. De tweede ronde is voor Maurice van Dommelestein. Uh, uh, ja, Martijn van Dam. Ja, nou, Wat jij wil, prima. Uh, Martijn, ga maar staan. Ik heb een uh, parcours afgelegd voor jou. Uh, dat, is een, uh, af, dat is een parcours wat je binnen vijf seconden moet doen. En uh, in principe is het één rechte lijn met maar één hindernis. Rutger Kassikum van Poont. Marco, er zijn tien punten te verdienen. Je tijd gaat nu in. Dag, meneer Van Damme. Is dat wel iets voor uw fractieleider worden? Nou, ik... Je komt niet helemaal uit je woorden, hè, meneer Van Damme? Nee, maar... Nee, je komt niet helemaal uit je woorden. En niet... de nee. tijd is om. Heel jammer. Oh, oh, oh. Je hebt het niet gehaald. Gaan we weer zitten, Frank? Uh, Martijn, ja. Uh, nou, de troostvraag. Uh, uh, voor een bonuspunt. Waarom moet je Rutger Kassikum altijd negeren? Omdat je anders te laat op de vergadering komt? Nee, omdat het een... Nou, een. een, een, een, een, een... Ja, het ja, kijk... antwoord was natuurlijk omdat Rutge Kassikum een zielige, talentloze kutmongool is. De derde ronde, dat is uh, de tussenronde, dus de DWDD-ronde. Nee, Bahad, ik, uh, ik ga je interviewen. Daar gaat hij. Nee, Bahad, zal ik eens wat zeggen? Dat wordt helemaal niks. Goed, uh, dan is het alweer tijd. Voor de laatste ronde, die is voor uh, Diederik Samson. Dat is de zogenaamde Geert-ronde. Uh, voor de interruptiemicrofoon staat Geert Wilders. Die een tirade zal houden tegen jou. Daarna mag jij een weerwoord houden. En als dat goed genoeg is, gaan de punten naar jou. Is dat duidelijk? Ja, ja ik ben er helemaal klaar voor. Ja, nou, kom, maar op, kom maar op. Mooi. Het woord is aan Geert Wilders. Meneer de voorzitter, kijk hem daar nou eens zitten. Diederikje Samson, een labbekakker, zielig hoopje mens... waar zelfs de bedrijfspoedel nog niet overheen wil pissen. N nou, Diederik, wat is er op jouw antwoord? Nou, dat komt heel erg binnen. Stommerik. Stommerik. Ai, ai, ai, ai, ai, geen punten voor Diederik. Sterker nog, vijf punten. Huilie, huilie, aftrek. Wat een dramatische middag voor alle deelnemers. Ronald, Neabahat, Marloes, Diederik. Niemand is erin geslaagd. Ook maar één punt te halen. En, maar, maar wacht even, dames en heren. Wie is dat? We hebben een nieuwe deelnemer. Wat een verrassing. Niemand had verwacht dat we hem nog terug zouden zien. Dames en heren, hij is terug. De oud-burgemeester van Amsterdam. Onze messias. Het is... het van oudburgemeester Oud-burgemeester van Amsterdam. Het van Tijn, jawel. En het cijfer voor jezelf. Ah, kijk eens... Het doet alle rondes achter elkaar. Heel zeker. Elf is inderdaad het goede cijfer. cijfer. Kijk, hij loopt nu naar Rutger Aan de komt. Duwt de microfoon, is een strot. Heel goed gedaan. En ja, luister, hij beent op Geert Wilders af. Meneer de voorzitter. Houd je bek. En hij slaat hem vol op zijn melk. Vakantie Geert. Ja, ja, ja. Geert rent jankend naar zijn beveiligers toe. Ed van Tijn heeft alle rondes met glans doorstaan in een spectaculaire van 5 seconden. Ed van Tijn, één korte vraag. Wat wordt de nieuwe slogan van de PvdA? Zo, en nu is het mooi gewist. Dames en heren, de nieuwe leider van de PvdA is Ed van Dijk. Oud-burgemeester van Amsterdam. Dit was Hek Deushoorn. Een hele fijne middag allemaal. Tot ziens. Commence à frapper dans ses mains entraîné dans la fête On ne peut s'empêcher De se remplir un verre Et puis de se mettre à chanter Les cris qui poignardent le cœur. Mais la danse est là pour nous tenir éveillés. Et l'on peut à nouveau continuer ce rire. Tout ce qu'il a pour un instant Et qu'apporte à la fin s'il ne nous reste rien Puisque le jour se lève, il est temps de nous serrer Vandaag, een week geleden, werd aartsbisschop van Utrecht Wim Eik, gecreëerd tot kardinaal. Het was een bijzondere gebeurtenis, zeker voor iemand die Wim heet. De meeste mannen die Wim heten, zijn in elkaar geknutseld. Ikzelf ben op een middag zelfs voor een groot deel in elkaar gebreid. Dat zou ook kunnen verklaren waarom andere mensen wel eens tegen mij zeggen dat er een steekje bij mij los zit. Voor een liter volle melk betaalde ik deze week 92 cent. Wim Eick is ook ooit in elkaar geknutseld, maar vorige week is hij dus alsnog gecreëerd door de paus. Niet door God, want God creëerde voor zover bekend alleen Brigitte Bardot. Er is door iWorks buiten haar mee weet weten nog een film over gemaakt, Et Dieu créa la femme. En dat was dus Brigitte Bardot in 1956, een liter melk kostte toen 49 cent. De eerste toegewijde actie die van de gecreëerde Wim Eijk verwacht mag worden, is dat die hulpbisschop Rob Mutsaas van een bos de kerk uitschopt. Over die in elkaar gepunkte man wordt op dit moment een zwart boek samengesteld. Mutsaas schept er een satanisch genoeg in mensen voor het hoofd te stoten. Als homo's met elkaar kunnen trouwen, kan ik ook wel met mijn parkiet trouwen, schijnt hij onder andere gezegd hebben. En parkieten zijn uitgebroed en broeden kan ook addergebroed opleveren. Dat is wat Mustaas waarschijnlijk wilde zeggen. Homo's zijn addergebroed. Brigitte Bardot denkt er overigens niet heel veel anders over. En van Wim Eijk moeten we het nog maar afwachten. Hoe maakbaar de mens is, zag ik deze week in de film De Help, die morgen twee Oscars gaat winnen. De essentie van die bioscoopfilm is dat veel blanken vroeger niet op dezelfde wc wensten te poepen als zwarte. Ook al was het resultaat op een blanke privé-wc niet anders dan bij zwarte. Gewoon bruine stront. Maar veel blanken hebben lange tijd gedacht dat ze echt allemaal ooit gecreëerd zijn geweest door Michelangelo... terwijl anders gekleurden volgens hen ordinair bij elkaar waren geneukt. Bij de Partij van de Arbeid moet nu een nieuwe leider gecreëerd worden. Al heet dat danig ouderwets kiezen. Er zijn nu vier kandidaten, van wie er één deze week al publiekelijk geroosterd is. Blijven over, Samsung, Plasterk en Albayrak. Uit hen zou ik een keuze maken via de beproefde methode van Inemine Mutten. Dan weet je tenminste na vier regels al wie de baas is, want, want dat is bij de Partij van de Arbeid wel eens een probleem. Sharon Dijksma van de Partij van de Arbeid staat op het punt tot burgemeester van Nijmegen gefiguurzaagd te worden. Ze is althans voorgedragen door de Vertrouwenscommissie, maar een flink deel van de Nijmeegse gemeenteraad en driekwart van de Nijmeegse bevolking is het met een gefiguurzaagde Dijksma niet eens. Ze zien liever Tof tissen van GroenLinks, wiens voornaam doet vermoeden dat hij door zijn ouders ooit bij elkaar gedronken is onder het, zingen, onder het zingen van een lied En dat er met toffe jongens zijn. Wat inderdaad een pluspunt is. In Venendaal zoeken ze ook nog een nieuwe burgemeester en die wordt daar gefabrutseld. Fabrutselen is een typisch Venendaalse term... een combinatie van fabriceren en knutselen. Vroeger had je in Venendaal de textielfabrikant van Scheepjeswol... met die fantastische stopgarenkaartjes kaartjes van Modinetje Maaswol... waarmee mijn moeder alles stopte waar een gat in zat tot aan mijn onderbroeken toe. En op die kaartjes van Modinetje Maaswol stond dat woord fabrutselen. Als je fabrutselen eenmaal onder de knie hebt... kun je er mooie dingen mee maken, ook een nieuwe burgemeester. Vroeger werd een nieuwe burgemeester altijd bekokstoofd. Maar dat is er al lang niet meer bij, zelfs niet in Limburg. Bekokstoven is meer een Europese aangelegenheid geworden. De Grieken worden nu bijvoorbeeld volledig bekokstoven volgens het recept van Jan Kees de Jager. Zijn ambtenaren hadden de Grieken willen radbraken, maar Jan Kees voelde meer voor bekokstoven. Wie er in de zomer op vakantie gaat, zal het aan de temperatuur wel merken in Griekenland. Een liter melk kost in Griekenland nu overigens 1,24 euro. APPLAUS 70s hit, maar de 70 waren bijna voorbij in 1979. Toen hadden John Anderson en Vangelis Papatunazio hier een hit mee. Je hoorde de twee nog eens een keer met de I hear You Now. Daarvoor hoorde je de column van Wim Daniels... zoals die werd uitgesproken afgelopen zaterdag in Spijkers met Koppen. Brigitte Bardot, die zong Ay que vive la sangria. Je hoorde een fragment uit Spijkers met Koppen. Jelle Amersfoort, die bezong Prinses van Paradiso. En dat was ook nog de kolom van Martijn Koning. Het leukste uit Spijkers met Koppen. En Spijkers met Koppen is natuurlijk aanstaande zaterdag... weer tussen 12 en 2 op Radio 2... Dan werd afgelopen dag bekend welke artiesten er allemaal zullen optreden op pingpop. En als ik zo naar de, naar de line up upkweek, naar de affiche welke artiesten komen... dan zou ik haast gaan denken, zou dit de laatste uh, pingpop zijn die Jan Smits organiseert? Er komen allemaal artiesten op die, ja, die, die hij erg goed vindt... maar die op dit moment geen grote hitparade-status hebben... En een van die uh, artiesten is bijvoorbeeld uh, Herbert Greunemeyer. Nog steeds uh, heel populair in eigen land. Daar heeft hij verschillende optredens gehad de afgelopen, het afgelopen jaar. Hij heeft daar ook een album uitgebracht. Schiefsverkeer is dat album. Dat is ook in Nederland uitgebracht. En dit is een heel fraaie single van dat Schiefsverkeer. Deine Zeit. Spricht u van selben glück? Du dich weit zurück. Und du schaust mich an, deine Güte, deine stille Herzlichkeit, du kämpfst mit deiner Zeit. Du lächelst Schicksal an, lehnst dich sehr nah an. Stimmt, alte Schatten fort. Weiße Tinte, das Kleingedruckte gedrucktes übersehen, du darfst nicht gehen. Du zinkst, was war, in kunstvoller Manier, deine Gegner sind verweht und zerstreut. Sorgsam begibst du dich auf deine Seelenpirsche.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 Dein Pfad gehen, Zu zweit en versöhnt. Und